Al iets hebben opgeschreven, die kunnen alvast naar voren toekomen. Uh, ik begin, ik neem een passie dat God het doet, bemoediging en dat ik alleen maar hoef te faciliteren en niet hoef te controleren en blijdschap neem ik mee. Anderen, wat neem je mee, wat laat je los? Kom maar naar voren. Je mag allemaal uh, deze kant op lopen. Ik moet zeggen? Ik kan niet zeggen. Ja. Uh, veel meer motivatie krijg ik uh, om meer contact te hebben. Ik opnemen. Uh, ik achter hiertoe wijven laat. Heel mooi. Dus je laat de twijfel achter. Ja. Heel mooi. Ja. Ik ben me uh, bewust geworden dat ik nog meer uh, mezelf wil zijn. Ik neem mee dat. God strengthens his disciples. En wat ik achterlaat is niet sterk genoeg zijn. Ik wil het meer van God verwachten. En achterlaten dat ik het zelf moet organiseren. Ik wil meer de Bijbel leren uh, lezen. Veel betere persoonlijke relatie met mijn vader. En daardoor uh, tijd maken. En geen stress situaties meer meenemen, dat wil ik hier dus laten. Dus alsjeblieft. Uh, wat ik mee wil nemen is actie, maar wat ik achter wil laten is actie zonder God. Wat ik achterlaat is uh, geduldig wachten en wat ik meeneem is uh, een nieuwe groep met warmte en uh, hoop. Um, wat ik meeneem is dat God nabij wijs, want dat voelde ik ook echt, ook uh, tijdens deze conferentie. En wat ik achterlaat is um, uh, dat ik dus niet in eigen wijsheid een weg maak, maar dat God dat uh, doet. Uh, wat ik meeneem geloof, uh, hoop en geloof dat God ons helpt voor elkaar bidden en voor elkaar en anderen iets kunnen betekenen. Ik laat achter de negatieve gedachten. No matter the situation we have, we have to learn how to give thanks to the Lord. That's what I learned. <coughs> <coughs> <coughs> wat ik meeneem is dat ik weer uh, nou ja, tot rust bij God gekomen ben en dat ik uh, bemoedigd ben om weer terug te gaan naar uh, Cameroen. En uh, wat ik. Achterlaten is uh, de angst om te weinig alleen te zijn. Wat ik wil achterlaten is een stukje te pragmatisch en solistisch denken en doen, handelen. En ik wil uh, graag gaan werken om de sterke roeping die ik van buiten ervaar om die ook uh, in mijn gezin mee te nemen. Blessing from God, be forgiveful and be strong spiritually, and leave behind negative thinking. Nog andere mensen? Uh, wat ik mee wil nemen is uh, ja, een aanpak om uh, met een nieuwe groep te uh, beginnen en uh, dat ik qua beter heb leren kennen vind ik ook leuk om mee te nemen. Uh, wat ik los wil laten is dat God het doet. Uh, dus eigen controle en dat het van mij afhangt. Dankjewel. Ik heb een, een paar dingen opgeschreven. Wat ik mee wil nemen is een vernieuwde groep. We hebben gedeelde initiatieven voor elkaar en voor de buurt. En voor mezelf heb ik meegenomen dat ik weer onder de indruk ben geraakt van wat God allemaal aan het doen is dit weekend. Wat ik achter me laat is dat ik iedereen tevreden wil maken en houden. Sorry, I was first. <laughs> I, I'm, I'm going to leave behind, um, trying to do things that God hasn't called me to do. And I'm going to take with me, do the things that God has called me to do. Uh, ik neem mee dat Oase echt als een familie voelt, waar ik me echt op mijn gemak voel. En, uh, ja, echt puur liefde. <laughs> Ik wil graag mijn eigen invullingen voor mijn leven achter me laten en Gods plannen voor mijn leven ontdekken. Ik wil graag achterlaten twijfels of ik een goede discipel kan zijn. En ik wil meenemen de bemoediging dat ik God hier zie werken door prachtige mensen heen. Wat ik mee blijf nemen is God te vragen wat we vandaag gaan doen. En wat ik achter me laat is God in een hokje plaatsen. Ik wil nog meer zijn bij God. Nog meer vertrouwen op Hem. En ik wil achter me laten sloten meer. Net toen moest ik een beetje tranen van blijdschap, maar nu van verdriet. Met dat laatste. Andere mensen nog? Ik neem mee broederschap. Mooi. Nog meer briefjes? Ja. Hans, uh, Hans heeft ook vleugeltjes gekregen. post dit vleugeltjes. Omdat hij veel lichter door het leven wil voortaan. Ja, ik neem mee uh, vleugels. Uh, maar bovenal dat, uh, dat God alle macht heeft in de hemel en op aarde. En dat we met hem uh, op weg gaan om leerlingen te maken. En um, wat ik achterlaat is uh, dat ik het wel fijn vind als het heel gezellig is. Kan ik, wel, ik heb het gevoel dat ik dat wel achter, een beetje achter me wil laten. Uh, niet als focus wil hebben. Dank je wel. Je mag hem ook mee naar huis nemen, maar als je dat liever doet. Iemand nog? Anders... Stel ik voor dat we allemaal gaan staan, dat we elkaar een hand geven. Ja, oh sorry. Tracy, go ahead. Wat was je andere naam? Lillian. Tracy, Lilian. Ja. Okay. Yeah. learned to accept God's plan in my life. Dank u Ja, iedereen gehad. Zullen we allemaal opstaan en zullen we uh, ja, misschien een beetje uit de bank komen nog. Zullen we nog een soort van cirkel maken met zodat we elkaar een hand geven en dan sluiten we af met een dankgebed. En na dat dankgebed zijn er nog enkele korte mededelingen voor het vervolg van deze middagavond. Dus blijf allemaal graag nog even staan in die cirkel als dat eenmaal is gelukt. En dan hebben we daarna nog mededelingen van Niels. Ja. Zullen we hem proberen misschien helemaal om de houten banken heen? Anders wordt hij, denk ik, te klein. Pas niet iedereen erbij. Kijk, daar komt nog iemand erbij. Oké, okay, zullen we samen bidden en danken. Hemelse Vader, we prijzen uw naam... Heer, voor zoveel goede dingen die u heeft gedaan... in de afgelopen uren en gisteravond. Heer, wat is het goed om hier zo samen... allemaal mooie dingen te kunnen delen... die we meenemen, die we hier achterlaten. Heer, wat bent u overweldigend goed. Wat bent u ons genadig. En wat bent u de God van overvloed... Heer, we prijzen u voor alle plannen die zijn gemaakt, hele kleine plannen of grote plannen. Heer, en we bidden u zo, heer, dat u het uitwerkt op uw manier en op uw tijd. Heer, we danken u dat u ons enorm heeft gezegend in deze dagen. Dat u echt met ons bent, dat u hier ja, ook tastbaar aanwezig bent zoals we ook hoorden. Heer, dat we een familie mogen zijn. Heer, dat er zoveel goede dingen werden gezegd. In de presentaties en ook hier aan het einde. Heer, alle eer is voor u. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Zullen we God een groot applaus geven met z'n allen. Amen. Amen. Niels, waar ben je? Even kijken, ik ga ook even hier zo naast staan. Ja, um, nog niet het einde van de conferentie. Wel een stukje van het inhoudelijke programma. En we gaan vanavond uh, hebben lekkere tijd om met elkaar te relaxen, om uh, te eten. Siegfried die is aan het koken. En